op beginnen de zogerles 309 op de pagina res mem 8 209 de linker kolom de regel 1 en 30 Wehen ha moce. Je kar mitsijota muhin, nimshahu, twee en der der der der, bagi mil, ha bara drie en der der der te vegomer, vegomer 34 hallo Kimi hier, aqui. We gaan meer. Scherm 35 vagomer kibrischit. 53 we gaan meer hoe zodat, abweyima. Hani 31. We gaan wat ze en zo. Vind jij letterlijk. En zo zie je, met andere woorden. Sheikhar Witseyot dat de hoofdzaak uh, van, de, van het bestaan van de mogen, van het uitkomen van de mogen, uh, dat die, beter te zeggen, de, de hoofdzak van het uh, bestaan van de Morgen is dat zij aangetrokken zijn 32 begimmel in drie eerste uitspraken. Welke drie eerste uitspraken zijn, en hij somt op uh, Zet ze ook in rijtje, Breshid kim. Ja, de eerste uitspraak van de Sham is, barai Barailokim in het begin, schiep elokim enzovoort, so de regel 33. En dan de tweede is, Wajomer elokim hier oor en elokim so zei het licht enzovoort. Wajomer 34 elokim en de derde is, en ekim, zei hierakia, zei het, uh, uitspansel, enzovoort. Schehem, zo, dat ja. so, dat zijn, dat dat zijn de essentie, dat dat is de essentie van Chabad, die drie. Uitspraken, dat, dat daarmee trekken we de, trekken de Chabad, Chochmabina en daar. Kibreshid, we gomervant want brisit, de eerste, Breshid bareilokim. Ja, de eerste uitspraak. 35. Hoesot, dat is de essentie van Aba en Ima, die geacht worden als Gogma. Punt. Oma 36 oor. Hoesot, jirsot, en die vranim lebina. Omamar i zeven en dertig rakia, huus oda hadad. Kisham nivra dina kashia ze acht en dertig de rachel. Hamesha meshet basot hei Basotniko achirik. Punt. Umamar, ihi or en de uitspraak, dus de tweede uitspraak, de, de uitspraak, ihi or zij het licht. 36. hoe dat is dat is in essentie sensie Welke jirsut geacht worden? ja is het de Israël Saba en Tuna daarom is het meer fout. Ze worden geacht worden als Bina en de derde uitspraak Uma Mari Hierakia en het een uitspansel in de hemel voor 37. Hoe dat dat dat is de essentie, dat Kisham derachel van daar is geschapen, de zware dien, 38, van Rachel, Amishameshet, welke die gebruikt wordt, euh, gebezigd wordt, als euh, vijf gworot, die in de daad zijn, zie dat, in de daad, daar zitten rechts en links, rechts zitten Vijf chassadi, maar links zitten vijf gworot. Dat is dus eigenlijk de uh, potentieel, daar zit die zware dien, die vijf geworod van de linkerkant van de daad. Basot A39, uh, in essentie van nekudata gierik, van de punt van gierik. ja. In de schrijfwijze, let op, wordt het uh, uh, zeg je dat uh, gepresenteerd door Gierik, ja onder de letter, onder letters, uh, een, een puntje onder een letter. 39 na de punt. met Nigmaru, Kolmitziut, Hamoquin, en daarmee zijn volbracht alle al, het al de realiteit van de mogen. Ja, mitsiut is realiteit, realiteit. Had ik ook in de eerste regel, in de eerste regel, sorry, in de regel 31, waarmee wij de, de zoger had, hadden begonnen. Daar staat ook de, het woord mitsiut. Had ik niet moeite mee, maar wilde. Uh, had ik uh, verteld dat als bestaan en uitkomen, maar dat is uh, letterlijk eigenlijk uh, wat ik hier heb uh, gezegd: de realiteit van um, de mogen. 40 na de punt. Ki Gimil Hamamarot, de. יקבו המאים ותדשאה הארץ אלף וייגי מאורות, הם המשחת ובק וגארת ואינфרטח דגדלות אלף וגדלות פת. מי גימל המאה מרות הרישונים דרי אינфרטח אל עזום פנט. Allee, die alles wat wij leren nu, die verbanden um, tussen de uh, uitspraken, tussen de tien uitspraken van Hashem bij het scheppen van de wereld en die voorschriften die wij leren hier in de zomer. Allemaal zie je, allemaal verbonden zijn aan um, het mogen uh, die. Mochen, die uitkomen, en die dan komen ten behoeve van de zon, want de zon is de wereld, ja, hoe door die uitspraken de zon, oftewel de wereld, uh, geschapen wordt, oftewel uh, gevuld wordt, door leven, door mogen. En dat zegt hij ons, let op, 40 Kijk want drie uitspraken van en hij, hij zet het op een reetje. De jikaoha maakt hem van, uh, laat de wateren uh, vloeien, zich verzamelen op een bepaalde plaats. Dus één, en dan wette Shaha Aretz, en laat de aarde uh, gewas uh, doen opbrengen, uh, uitkomen, gewassen, doen groeien, enzovoort, 41, dat is de tweede, wij rood en de derde, de derde is, de derde uitspraak was, in de rij, ja, is, en laat de hemellichamen zijn, ja, in de hemel, hem, wat zijn die drie, hij zegt, dat is de dat is het aantrekken van vak en Gar 42 van de Gadlut Alef, van de eerste Gadlut en de tweede Gadlut. En waar vandaan? Midimir Amamarotor van de eerste uitspraken naar de zon. De regel 43. Naar dit punt. Uma Maar Zain. Hoe Amshahat Narande Kat Noot 44 Miha Zondin Ishamot at Sadhikim. Hij brengt alles eigenlijk samen. Geeft ons een samenvatting. Uma Maar Zain en de zevende Aidspraat. Dat is. Het aantrekken van Naran, van Nefus Roach ru en Neshama van de kadnut de regel 44, van de zon, van de Zerampine Nuko, van de wiel atselud, naar de neshamot van de Tzadikim, naar de zielen van de, van de Tzadikim, van de rechtvaardigen zoals men dat zegt, ja, die dus in de Bia zich bevinden. 44, naar de punt. umamar het hoe 45 daar slum in de god umamar het hoe wak 46 we gardi in de god Alef, Alle van hem shahim me gezon. Zeven en veertig wanneer shamot het zodijke. Om Jude hoe ham shahat. 48, naar Rande Gad Mihazon Lenesham Geweldig. Zie je dan een hele uh, uh, trap, een hele set van uh, geestelijke bewegingen, geestelijke wat er van hoger komt naar een lager. Kijk nou wat hij ons nu vertelt hoe dat gaat, steeds van hoog naar beneden. Oma Margeet en de achtste uitspraak, die is het tarsloem, de is het het voltooien, volbrengen, 45, van die moog in van katnoot, dus aanvullen tot het, tot het helemaal voltooid is. Om um Amartet en de negende uitspraak, dat is Wak en Gar 46 van de morgen van de eerste Gadlut, die aangetrokken worden van de zon, van Zeheran Pininukho, van de Atsilut 47, naar de Neshamot zadikim, naar de zielen van rechtvaardigen in de Bia. Om um Yud en de tiende uitspraak, dat is het aantrekken van Naran 48, Nefesh Roach Neshama, van de tweede Godlood, van de zon naar de zielen van de tzadikim, van de rechtvaardigen, 49. Om um Mishmira, Ukdusha de Shabbat. Nimshahim mochim de Chaya. Fajftach de gadlut bet. Mizman. L'nishamot Misamen, neem Mizamen. Nem ik. Wat a pesie ze selgehe geschreven. Mizamen. leneshamota a Wordt precies hetzelfde geschreven als Misman. En maar dat is een heel andere betekenis. Om Ismira, let op wat hij ons nu vertelt. Dus daarmee is, daardoor die, die, die uitspraken, door de tien uitspraken, zie je, wordt het Naram van de tweede Gadloed aangetrokken. Eigenlijk eh, de helft eh, van de tweede Gadloed. Wak kunnen we zeggen van de Tweede gadloed? Eigenlijk Naran, Nefeshroogen, neshama, Met een Pina ook nog daarbij. Over zo'n de helft eigenlijk. Daarvan. Maar gar nog niet. Gar van de Tweede gadloed? Een deel van de gar van de Tweede gadloed? Nog niet. En kijk nou die Zechnaas, 49. Om ismera en door het waken. En het heiligen van de Shabbat, van Shabbat, worden mogen aangetrokken, mogen van Gaia, van de tweede Gadlood. Mijzamen die bestemd zijn voor de zielen van de rechtvaardigen. Zie hoe moeten we opletten, hoe altijd goed kijken... Zie ja, je, precies hetzelfde in een ander context zou dat de regel 50 het derde woord zou kunnen heel, iets anders, heel anders klinken en anders iets betekenen. Ja, mem zijn, mem noen. Dan kan men dat, uh, dat betekenen, in een, andere, in een ander context zou dat kunnen betekenen, misman van de tijd, van de tijd van. Uh, en dan men zegt iets van de, vroeger bijvoorbeeld, of, of uh, van de tijd Misman de Gadloud, van de tijd van de Gadloud bijvoorbeeld. Maar hier is het Misamens, heel iets anders. Misschien de twee, twee deze stammen eigenlijk semantisch, betekenisvol, uh, verbonden met elkaar, maar dat, is, dat weten we niet. Het is niet het onderwerp van uh, ons, uh, van dit uh, geval wat wij, maar gewoon als voorbeeld illustreer ik het aan jullie. Hoe moet je dat altijd kijken naar, niet alleen hoe het woord klinkt of hoe het woord, uh, hier kunnen we niet zien hoe het woord klinkt, klinkt, klinken, het klinken, wij brengen het klinken in een woord, ja, door uh, klinkers daarin te uit te spreken van het woord. Maar hoe het woord geschreven wordt, wij ook moeten zelf kijken. Uh, in elk geval afzonderlijk kijken naar een context. Hare 50, na ja. de punt, shikara, mochine arishonim, de pagina, de eerste regel we de am ik had al meerdere keren verhaald van dat wat we leren hier aan het einde van de ...van het eerste inledende... ...deelboek van... ...de zorger ...van uitleg van die... ...algemene principen van de twint ...principen van veertien... ...voorschriften, dat, dat is... ...apart iets wat... Uh, ...goed bestudeerd moet worden... ...door ieder van ons... ...zelfstandig ook... ...apart en steeds... ...terugkeren eraan, eraan... ...dat is dat zal ook enorm veel uh, bevatting ge zal geven van ook de, de scheppingsdaad van Hashem, wat het is, wat het inhoudt. En hoe dat intrinsiek verbonden is aan het vervullen van de voorschriften. En voorschriften niet naar vlees, maar naar geest, Ik zie dat, geest, want wij ontvangen geest, mogen, dat is de, het geest wat wij ontvangen. Zie je, geen woord wordt gezegd, wordt gerept van iets te doen met handen en voeten. Ja, we hebben geleerd ergens, we herinneren nog eh, langs, we hebben geleerd dat door de hele Torah en voorschriften te vervullen, ja, maar dan perfect te vervullen, dan kan men alleen maar naar een gaai, ja, we hebben in de, de poort van uh, reïncarnaties geleerd. Daar, door, dat, door de hele Torah en alle voorschriften die men, dat men uh, naar vlees vervult, dat men daardoor verkrijgt alleen maar... Uh, de wereld Asiya. Dus het schijnen van de wereld Asiya. En niet meer. Duidelijk. Maar wat wij leren hier is: wat is uh, door de voorschriften, dan leren we hier wat er gebeurt door het vervullen van de voorschriften, lishma, en uh, door de kabbalah. Duidelijk. Niet wat het volk doet. Het helpt voor geen millimeter. Het helpt alleen een beetje dat zij een beetje schijnen ontvangen. Een beetje van asia. En asia is, uh, is met handen en voeten. Daarom doen zij ook met handen en voeten. Duidelijk, maar wat, wat hier in de zorg staat is. Door het naleven van Torah. Van leren van de Torah. En naleven van de voorschriften. Uh, door te leren van Kabbalah, en dus door te leren van hun geheime betekenis. Ja, wat doet dat vervullen van die of een dat of een ander voorschrift? Ja, wat doet het daadwerkelijk naar krachten, welke mogen aangetrokken worden? Daar gaat het om. De regel 50 naar de punt. dus. Schikar, dus de. Eh, essentie, De hoofdzaak van de mochen. Komen uit. Eh, van drie. Eerste. uitspraken Beabele door, door Abba en Ima, de volgende pagina, de rechterkolom, de eerste regel. En jishud. we Wishar Hamamarot. Terwijl de overige uitspraken, Nimshahu, van die overige uitspraken worden aangetrokken. Wat, wat van de overige uitspraken aangetrokken wordt. Die woorden die zijn van, let op, uh, dat is de aantrekkingen naar de zon van de absolute en de regel 2 naar de zielen van de rechtvaardigen. Dus de, de zielen van de rechtvaardigen in de werelden Bia, Priyay, sera, asia. De reichel drie. O, was het even masher Fier. de Razen de mila hi. De tanan. Vijf. Basara maamarot nivrahaulam. We cat is take zes. Tlatte inon. We alma bohu id bari behochma zeven. Bethuna, wadaad. Ad kan de shono. Ik nou geweldig. Een stukje de zorgen, smot. Smot is ja. Is dat ook zo? Mogweisele dokleren. Als ons tijd gegund wordt, zal gegund worden om dat daaraan te komen. Het is niet fair, maar toch wel. We zullen zien. Maar nu alvast proeven we eh, stukken uit de zoger, uit verschillende plaatsen in de zoger zelf. In dit geval uit de smot. Let op. Over zet de winnen, daarmee zal je begrijpen, mashe katoef, wat geschreven is in de zoger. De dus zoger de bron waar het staat. De regel 4 na de comma, na nee, het hakje. Dat is zeilen, en dat is zijn, en dat zijn zijn woorden. Natuurlijk in het Aramees, en wij gaan kijken wat hij ons, wat zij hadden gezegd daar. de hier, het geheim van uh, de kwestie is. Dit aan dan, omdat we, we hebben geleerd. De regel vijf. Uh, een uitspraak van de, door de Torah geleerden. Zij brengen het. Maar baasarama amarot nivra Lam Door tien uitspraken werd de wereld geschapen. We gaat die en wanneer jij zal aandachtig naar kijken, dan blijkt dat zes, het in onder die zijn drie, door drie eigenlijk, hoofdzakelijk door drie, zes, we allemaal bohu het bare, de zogers zegt daar, en de wereld is door hen, daarmee is door hen, is geschapen. En dan komt het duidelijk, zo vertelt ons, net op, de door de gogma, zeven, en door de tfuna, en door de daad. Ja, gogma, tfuna en daad. Ad kan le einde citaat. Eigenlijk zouden wij verwachten, Gochma, bina en daad. Maar hij zegt, tvuna. Dus de lagere bina. Zie je dat? Gochma en dan tvuna, de lagere bina en de daad. Natuurlijk valt het op, waarom zegt hij niet, gochma en bina, maar zegt gochma en tvuna. Maar, we zullen zien. Zeven naar de punt, perus. We zullen dat Acht de Tanen was eramerod Nivra Olam. Hoe kan je het negen team sage en nam en la gimamerod, shaolam, tin rabahem. We hem goed maat, vouna, En je vertaalt eigenlijk letterlijk vertaald. En veel beter natuurlijk dan ik, maar ik probeer dan woordelijk te vertalen. En hij vertelt dit uh, ook woordelijk, maar zeer helder, en dat is geweldig dat wij ook zijn vertaling wij, uh, na mijn vertaling die gericht is op het leren van het Aramees leren wij ook zijn vertaling in zijn voortreffelijk Hebreeuws. Pirouche de uitleg we stonden de waarhoe en het geheim, oftewel de essentie van de kwestie is, de vertaling eigenlijk, acht, dit dan dan, omdat we hebben geleerd, omdat we hebben mm -hmm. geleerd, Basarama Amarot Nivra door tien uitspraken werd de wereld geschapen, ook als het is také, en wanneer jij zal gaan aandachtig, zal eraan gaan kijken. Tsa zal je vinden negen. Ze een naam dat er alleen maar uh, drie uitspraken zijn waarmee de wereld is geschapen de regeltje. En die zijn chochma, Tfuna en daad. Natuurlijk die uitspraken die daarmee die Weer eigenlijk de hochmaat van en da. Tien, nadepunt. punt. Elf, kanal. sheikar met hamochin amochin, shaolam ni twaalf. ela, gimel Shem shonim bilvade, dertien. Bahainu, en dat wil zeggen elf kan zoals boven gezegd werd schrikar dat de essentie, de kern de hofzak van het bestaan van de mogen waarmee de wereld geschapen wereld geschapen werd 12. elef een amela gimelam amal zijn is alleen maar zijn alleen maar de Eerste uitspraken. Welke drie eerste uitspraken zijn? Chabad, chogma, bina en daad, zoals het uitgelegd is. Dus deel, die uitspraken, dus die overeenkomend dus die uh, met deze sferot, chogma, bina en daad, zoals we hebben dat geleerd. Achem, zeg ik, dat ik zit, een fout. Dertien na de punt, het eerste woord is. Achen is dus in plaats van bet, het leek wel bet, ja. Het moet kaf zijn. Achen eilu Asarama Amarot 14, 3 limud. limut. Kirazalam ru 15. Sheinkam ela apa Vajom. Aan de zestiende goudserhoo nietarreets Breshit name mamargu geweldig geweldig wat die zegt ons let op Achen ach echter deze tin uitspraken hebben zich limud. hebben het hoe hebben het bestuderen nodig. Bestudeerd dienen te worden. 14. Zeer, zeer veel aandacht moet je schenken nu wat je hoort. Kirazalem roe, want de raboteen, want onze leren van gezegende nagedachtenis, hadden gezegd in het, de, in het traktat Megila, daar wat hij ons nu tussen hakjes geeft, 15, daar hadden ze gezegd dat er zijn hier ja in de scheppingsdaad zijn er in de Torah, er zijn er alleen maar negenmaal negen keer is het gezegd vajomer, en hij zei dus, Hashem zei Elohim zei, alleen maar negen keer is het, is het dit woord uh, gebezigd vajomer en elokim zei hartje goed schoon en dat is zo so dat zij not uh, gedwongen waren, oftewel beter te zeggen, dat dat, dat zij noodzakelijkerwijs hadden uh, moesten, let op moesten uh, verklaren de 16, dat de eerste uh, het begin van de Torah brisit brisit bara in het begin in het begin schiep Elohim, dat dat is ook name, maar marhu dat het ook uitspraak is. Name is het uh, derde woord voor het einde van de regel. Name is het aramees voor ook gam. Gam is in het Hebraeus en name is in het aramees 17 Amnam met Nimtza is pa mim vajomer. Achad, achad, achad, achad, or, bet, i Gimel, gimil ikavu hamai, dalit ted shahaha arets neikendin. Hei, i hi Zijentwintag tot zega arec. Xeta se nasse adam tet pru urvu. Einen jude in eena tatie. Kijk eens allemaal. Zijfentje. Am nam bij med. Echter in werkelijkheid, in waarheid, waarlijk gesproken. Niemca bleekt het. Eserpami dat er tienmaal, wijomer, tienmaal, en elokie, en hij zei, en wijomer, het woord wijomer, en hij zei, of elokiem zei, maar dan in één woord. Tienmaal is het woord, want wat bepaalt uh, wat wel of geen uitspraak is? Uitspraak betekent dat, men dat er een woord, een werkwoord wordt ge. Uh, uh, expliciet gebruikt dat werkwoord, wat dat, dat laat zien, dat dit uitspraak is. Dat is Vajonder en de Lokim, zij. Ah, het woord zij, dat is dan kwalificeerd, dat dit een uitspraak is. Dan zegt hij ons, nee, eigenlijk zijn dat tien. En hij geeft ons zij in een reetje. Op een reetje. De eerste uitspraak, de eerste uh, is, hier oor, zei het licht, de regel 18. Dus, hij hey, hey, uh, um, rekent niet, brechit bara, elokim eerst schip elokim, ja, zoals de geleerden probeerde dat uh, op te lossen, door dat de, de, de, deze het begin als uitspraak uh, te bestempelen. Maar je zegt nee, hoe we, we niet zo komen uh, gebruik maken van dat uh, impliciete uitspraak. Maar het is wel uh, expliciet allemaal tien. Uitdrukkelijk, we dat het allemaal vinden. De eerste let op. In dat hebben da, da, da, we ook. En he, als hem zei. Hier zij het licht. De tweede is. Hierakia. Zij het. Uh, dan Het woordje van jongeren. Die dan weg. Laat die dat weg. Gewoon uh, die wordt uh, Daarbij bedoelt natuurlijk dat in elke van die uitspraken zit wel het woordje van jonger. Gimele, derde, derde is, ik hamoe, mijn laat, de wateren vloeien, zich verzamelen, enzovoort. So Dalit de vierde is, dit schaars, laat de aarde eh, gewassen voortbrengen, enzovoort. So 19, Hey, de vijfde uitspraak hemel, rood, laat, de hemellichamen zijn, enzovoort. So Waar de zesde, is het zo hamaim, laat de, uh, de wateren wemelen, enzovoort, zeven, tot ze sla de aarde uitbrengen, uh, enzovoort, twintig. Geert de, acht, de achtste uitspraak, na laten we de mens maken, mens maken. Dat, de negende uitspraak, proor wo? ah, zie je. Hij rekent die proorwoord ook. Die is de, uit is eigenlijk het voorschrift van Hashem die hij zei tegen uh, de mens, uh, Adam en Gava, uh, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd En 21 dat is de tiende uitspraak, hier, gegeven, ja? het, zie hier, ik heb je gegeven, daar staat het, zie hier, ik heb je gegeven, het gras van het veld, enzovoort, voor het, uh, voor het eten, enzovoort. 21, dus er zijn tien, naar de punt, oligiora. Of Charlotte Arez, de maam 22, broer, hoe? Een onge schafelde die een bo, 23 prija. Ela braga, Adam dambilwad. en dan zegt hij ons, oproerwoe en de uitspraak, proerwoe, wees vruchtbaar en vermenigvuldig je, vermenigvuldigt je. En nog schaf, oh nee, 21 heb ik, uh, Iets, iets, een paar woorden uh, uh, laten uh, nog daarvoor komen. Een paar woorden moet ik zeggen. Vertaal ook. 21 na de punt. Olyk En op het eerste gezicht. F. Charlotte Tarets Kan men. Uh, verklaren. Kan men een toelichting. Verklaren. Dat. Uh, Uh, interpreteren, dat de mama dat de uitspraak proor woe, 22, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd u, een ongeschafde mamar wordt niet geacht als een uitspraak. Geen bobre, ja, want, waarom niet? Want er zit in hem geen schepping, geen scheppingsdaad. Duidelijk, in alle andere, die, daar zit wel iets wat daardoor geschapen wordt. Maar hier niets. El Abraham, maar hier zit alleen maar de zegening voor de mens. 23. Naar de punt. Waar ken? in nou 24, Joshev Ottoa Zoger kan. En daarom Zoger telt hem niet. Telt hem hier niet bij 24 na de punt. Amnambati kolim hadashim 25 timca. Shechoshev sham et 26 de proervo. Ben aseret amamarot. Benochooshev 27 et amamar na se adam Amnamba tikunim, hadashim echter in de nieuwe tikunim, Ja, tikunim, tikkunijzogar. Nieuwe bestaat nog. Nieuwe tikunim, Ja, het heet zo nieuwe tikkunim. Gaan niet erover nu hebben, wat zijn oude, wat zijn nieuwe. Komt alles op zijn, op zijn tijd, op zijn plaats. Daar sprak. 25. timtsa za, daar zal je vinden dat daar de zogar daar in de tykonim, dat daar die acht, oftewel telt, de uitspraak van Proervo, de uitspraak van Wees vruchtbaar en vermenigvuldig, tussen de tien uitspraken, we een maar telt niet, let op, maar telt niet daar, telt niet, de uitspraak 27 na Seadam, bijna hem, tussen, tussen die twee, onder die team, sorry, onder die team eh, die daar gebracht worden, telt die niet als uitspraak na Seadam. Laten wij een mens maken. 27 naar de punt. De heino. Levig 28, met een van Dat wil zeggen, tegenovergesteld, in tegenstelling tot de Zoger die voor ons ligt. die is wat wij leren. 28. naar de punt. We <tries> nemen. Ki bet ma'amarot eilu 29 en twintag ma'amar nas adam wa ma'amar pru uur wu le ma'amar echade. Mishom se shnei 31. Babrijaat Adam Nemru. En kijk nou wat die, wat die, hoe hij ons dat uh, reimt hoe, hoe hij verklaart dat. Die, tegen schijnbare tegenstellingen die wij tegenkomen. En kijk nou. Wij Janhu En het gaat erom. Kie rood dat deze twee uitspraken 29. Hamma, oftewel, de uitspraak na Adam, laten wij mens maken. En de uitspraak proervoe, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Dertig. Negshavim worden geacht als één uitspraak. Waarom, Waarom? Omdat beiden. Uh, zijn gezegd alleen maar bij het scheppen van de mens. 31 naar de punt. Welke? Een uh, naf im choswim 32 amamar na se adam bijna mamarot. O amamar 33 de proervoel. Geweldig, geweldig, hoe die je ons nu zegt. En tegelijkertijd leren wij ook een greep, oftewel een procedé, een speciale uh, manier van het uh, redeneringen van de verklaringen van de Talmud, die heet nafkamina. Ja, uh, het derde woord voor het einde van de regel is het in Aramees begrip nun, Tubelapostrof, mem, dat is dan nafka, mina. Dat wordt zo geschreven: van nun, pe, koef, alef, gewoon oh, uit mijn hoofd. Dat is één woord, nafka. En dan mina, mem, jud, nun, alef. Als ik me niet vergis, maar dat is niet zo, ik zo een beetje goed is. En dat that betekent dat zo'n uh, term, term in de taal moet dat uh, verschillende betekenissen kan hebben, maar iets van, uh, kan wel duidt iets aan, bepaalde iets wat, wat, wat men kan vertalen met van toepassing. Van toepassing. En dat is dan... Dan is het vertalen weet zo. So. Wel kennen daarom Eén Het is geen afkamine Het is niet van toepassing. Oftewel, uh, Het uh, is het uh, is niet uh, can, van, van. Maar hier kunnen we het vertalen van. Het is hier maakt er dus niet uit. Het het maakt er niet uit hier. Het is niet iets anders is de of men. Als men uh, telt de uitspraak 32 na Adam laten we een mens maken tussen de uitspraken. Of dat men telt uh, de uitspraak van Pro-Oerwoe als uitspraak. Nou, beide zijn eigenlijk, uh, horen, beide maken één uitspraak dan. Uh, wat, wat, wat doet men dan als men dan één daarvan. Noemt, dan is het al, doet er niet toe wat, uh, welke men uh, uh, gebruikt. Dat is een, een deel, als het ware, van een, het geheel. Vier, van één geheel, vier en dertig. Om amsig, 35 bazor, vijfendertig. kaima alma, abad Le Avraham, baraza zesendertig de Chochma, le baraza de Tfuna le Yaakov, zevenendertig baraza de Dad, Uvaai Itkari. Uwadaat Chadarim. Die zeer diep, diep, diep, geen einde aan de diepte van wat wij leren hier. Ja, het is de eerste lezing, maar geloof me, het is zo oneindig. En telkens wanneer ik het lees, als ik het morgen nog een keer zou leren, dan zou ik weer een stukje dieper gaan. Er is geen einde. En daarom ook, voor jou is het ook zo, geld. Het is de eerste lezing voor jou. Hoe, als je weer terugkeert, euh, op deze, zou terugkeren op deze plaats, dan zou je heel dieper voelen, dieper de betekenis euh, ervan, de geheimen daarvan kunnen zien. En dat is naarmate wij meer meer leren dan, wordt het eigenlijk het de, de plaatje, de puzzel, wordt voller. Ja, en daarom zien we veel dieper en voller. Omam Shig, Shambaso, en daar in de zoger, vervolg, die gaat die, uh, in vervolg zegt die dan, daar in het smot, in, in de zoger waar hij al uh, bovenop boven boog boven dat. Al gezien hebben we het al geleerd. Hij heeft al een verwijzing gemaakt. Eh, hier al over die smot. Eh, Kadbayele Kaima Arma. Daar de zogers zegt ons. Toen hij Hashem wilde eh, de wereld eh, tot stand brengen. Ook stand houden. Ook. We zullen zien wat hij bedoelt hier. Do, doen stand houden. Bestaand, bestaand. Abbaad Abraham, hij maakte voor Abraham. Let op, wat is dit? Hij maakte voor Abraham. tot de, het geheim van Chogma. 36. En schat door het geheim van Tfuna. En Jakob doet het geheim van Daad. O het Itkarre. En in die laatste, in de Jakob, ten aanzien van Jakob, eh, wordt genoemd, wordt gezegd: de, een vers in de Torah zegt, O Vadaad Gadarim Yemlau. En doordat goed kijken, doordat zullen de kamers vol zijn 38 naar de punt, Oeai Shaata is kol Kool. En op dat moment werd de hele wereld. Uh, Volbracht. Pirouz, negen en dertig. Kasheratzele ka jema olam. Asaet Abraham besot, veertig achochma, werd Yitzchak besot, vunat vunat, werd Jakob, besot, dat. Owazenikra Jakov besoedacht u, besoda Hij vertaalt dit letterlijk geweldig eh, voor ons wat hier in het Amees werd gezegd, daar op een andere plaats, wat ik net heb vertaald. Ja, in mijn armoedige bewoordingen, maar nu goed kijken we die zegt ons. Over hij staat en op dat dat hebben we gezegd, Pyrus de uitleg. 39 toen Hashem wenste, wilde de wereld doen stand houden doen bestaan Asa het Abraham maakte hij Abraham in essentie van gochma 40 en Jitschak maakte hij in essentie van tvuna en Jacob maakte een essentie van daad, 41. O was een ekra Jacob, en daarom, daardoor, daarom, daardoor Jacob wordt genoemd in het, in het Tora in het in heilige schrift wordt genoemd, wordt geschreven over Jacob, Jacob wordt genoemd. O wat daad gaat daarin, door de daad, en dat is Jacob, worden de, zullen de kamers gevuld worden natuurlijk de kamers, de kilim van de mens zullen ge vervuld, uh, gevuld worden. Hoe Atasha Kololam. En op dat moment werd de hele wereld uh, uh, voltooid. En natuurlijk is het vreemd voor ons uh, wat uh, de zoger zegt daar dat Abraham is Schochma. We weten dat Abraham is uh, uh, Geset. Uh, hij zegt dat uh, Jitschak um, is um, uh, tvuna, oftewel Bina. Wij we weten dat Jitschak is Gwora. En Jakob zegt niet dat Jakob is Daad, maar wij we weten normaal. Wat wij we weten is Jacob is Tjeveret. Uh, 44, En men dient te begrijpen de woorden. Hallo, bakal makom omer 45 fiertach azogar. Shavram husod achesed veyitzchak gvura zesven fiertach veyakof teferet. Vekan omer shasau tam levachinat zesven fiertach habade kadey lekayema Oh, hier heeft je het antwoord. Hallo, het is toch in in op de, bakkamme bakkamme komod, me op in alle, in vele plaatsen, of in alle plaatsen zegt de zoger, bakama misschien beter te zeggen, op vele plaatsen zegt de zoger ons, toch, dat 45, dat Abraham is in essentie Geset, en Yitzchak is Gwura, en Jakob 46 is Tiferet. We gaan om als, en hier zegt hij ons, ja, de, de zoger van Shemot Ot Ramat in, in dertig daar tussen hakjes, is, is de bron waar het gezegd wordt in de zoger. En hier zegt hij ons, Shah dat hij maakte hen tot het aspecten, respectievelijk Chabad, Chogmabina en Daad, 47, te delen om. De wereld stand te houden. Bestendig te maken. 47 naar de punt. We gaan, je schrijft, Echt. 48, als autant ziel heb je dat gebaat. En we gaan, en zo ook, eh, dient men te begrijpen, hoe maakte Hashem hen, tot het aspect Chabad. Punt 48 naar de punt. We gaan maar 49 in Jana, Siat, Abraham, Yitzchak, Jacob, de Chabad. 50 let, zorg, kij jongelam. Dat zijn allemaal vragen die, die, die bij ons opreizen, zegt die ons. Ja? We gaan en zo ook. Wat, is dit? Wat, wat betekent dat het maken van Abraham, Yitzchak en Jacob? Tot gebaden. En dan ten behoeve van het uh, bestendig te maken van de wereld. Dat zijn allemaal vragen die uh, opkomen. 51. Wij enjan hoe. Keolam pin iranpin amegonai 52 olam. Wekium, Pirocho, Amshahat Mokin, Mochin linker kolom de eerste regel de gar is hier aan de been. Schemkium, Schell is hier aan de been, alvoortreffelijk heet Niets is zo helder, zo krachtig als de zoog. De rechterkolom 51, dat zijn de ware mogen die wij ontvangen. Dat is de hemelse mannen, die, dat is de, het, de delicatessen voor de ziel. 51, de rechterkolom 51, waar en het gaat erom. Ki olam, omdat de wereld, wereld, olam, wereld, wat betekent wereld? Dat betekent, dat betekent, Olam betekent zeerampien. Welke zeerampien heet Olam wereld? 52. En het bestendig, wikium Olam, en het bestendig staande houden van de wereld. Wat betekent dat? Dat betekent, dat hop, hoe, wat betekent staande houden uh, van de wereld of Bestendig te maken van de wereld. Dat is, dat betekent ham, shahad, het aantrekken van de mohi van gar naar de zeeranpien, de linker kolom, de eerste regio. welke mohi van gar zijn kiyomoshal zeeranpien, het bestaan, de kracht van het bestaan van pin, of die de krachten die hem bestendig maken. Wachar twee. zohar sham ikaram, karam. Sche Dri a Rak Gimil a rishonim. Harishonim. De hainu. Chokma, vier benadat Yishsu. Five hu omer. God beheerst de kijma, alm, alma. is er al helemaal niet. Mocht el zeiran pin, am olam. Aan het Abraham, acht ijschag de Jakov, dat zeiran pin Lesot hoogma Bina neigen. de linker kolom, de regel 1 naar de punt, waar haar schebeheer zogar, en nadat de zogar daar had uitgelegd ik karam schelasseret, de, de essentie van de kin uitspraken drie, die alleen maar de uh, eerste drie zijn, komen er komen eh, eigenlijk eh, terug kan brengen men kan brengen ze terug tot drie de heil no dat wil zeggen hoogma bina dat drie sferen hoogma bina dat van de partsof is vijf hoe om er zegt hij en dan hij citeert daar de zoger van daar de zogen kad bailem kaima alma toen wenste hij de wereld stand te houden of bestendig te maken. Kasherad Salehamshik mogen de gar, oftewel met andere woorden uh, is, betekent dat dus toen hij wenste, de mogen van gar aan te trekken naar de In de Regel Zeven. Welke zeeranpin heet Olam. Asa het Abraham hij Abraham Isaac en Jacob acht Gi Hagad zei van de zeeër, van de zeeër en pin zei hij maakte hen tot een sensie van hochma bina en dat. En zoals we zien verder, wat betekent dat? Kim, we jana sia zo. Scheila Hagad, Scheiu Chabad, El. Hu alidejam shahat oranisama, shmit Labesh twaalf bahem, ki ha kilimni kraim tamide, alishem ha orot dertin amelobashim bahem. Weinjanas jazo en de kwestie van dat maken van, de, van dat maken van uh, hagat. Dat zij tot Chabad zullen worden. Elf. Hoe is alide Door, het vindt plaats dus, door het aantrekken van het licht Nishama. Shemit Labesh. De, dat, welk licht Nishama is in hen ingebed. Twaalf. Ki en dan geeft je ons een principe. Ki ha tamid, want de kilim kilim worden altijd genoemd, let op, kilim worden altijd genoemd naar de naam van de lichten die in hen zijn ingebed. Regel 13 naar de punt. Wa kilim de oran evers. Nikraim 14, nehi. Wa kilim de oran roach Nikraim kraim 15. Waar Kirim de Oren is, Shamani Chabad. En de Kilim van het licht, nefes, die heten nihi Geweldig, kijk aan het einde van het eerste deel. Van het inledende zorg. Ge geef je ons nog heel elementen, elementaire dingen die ook, omdat het allemaal nodig is. Om uh, hier ter plekke. En de Kilim van het, nog een keer, en de Kilim van het licht, nefes, die heten nihi 14. En de van het licht, sorry, en de Kilim van het licht, Roach, die heeten Hagat. 15. En de Kilim van het licht, like neshama Shama, heeten Chabad. 15. Naar de punt. En 16. Kashaia ze Iran Pin. Waak Hasergar. De Rak Babet. 17 orot nefes, verroog. Wa'ja chaser oor aneshama. Lo Achtin lo, Ela scheshet akilim chagat nehiet. Kine akilim de oor Hem chagat. Akilim de or twintah hanefes hem nehiet. Kijk, hoe belangrijk is dan allemaal Weet welke licht overeenkomt met welke klie. En hoe heeten zij en waarmee corresponderen zij? En ook de wet, herinner nog, de wet van de omgekeerde verhouding tussen lichten en kilim. Totdat zij, totdat uh, tot alle lichten hun eigen plaatsen in de kilim innemen. Olivia, en daarom zei Stinkasha, ja, zeeranpien waak, toen zeeranpien was wak. Dus, waarbij dus de ontbrak bij hem, gar. Dat wil zeggen, die had alleen maar twee lichten, zeventien, nefsen en roeg. En er ontbrak aan hem licht, nishama. Lohayalo, dan had die alleen maar, regel achttien, zes kilim, chagat nehi. kia kilim de oren roeg, want negentien kilim van het licht roeg. Dat zijn ha -gat. Ja, dat naar drie lijnen, Geest het woordat En de kilim van het licht nefesh 22, die, die zijn dat zijn negi 20 naar de punt. Wat a als je kashinim lo ham lo chin 21? De wak. De we de gadlut, God Lut. gimila the amaim. 22, is Arets, 23? We him When Shah, Baze, Oran, El, 24, Gimela, hagadis Hagad, Pim. And we're going to have a 25. Niet al uw bazen achagad, we nasulexabad. We nasazen zijn vindt ach Abraham, Abraham leech ochma, we iets schat leidt vanav, Jacob leidt, en nu, kashenim Toen dat narhem van hier naar naar de werden aangetrokken, vak van de godluid, en daarna gar van de godluid. 21. Al die gijmeren door drie uitspraken. 22. Te weten, die ik alweer van, laten de wateren stromen zich verzamelen. Uh, wat het Shaharit Laat de aarde gewassen voortbrengen, 23. Wajim En het de derde is, zeit uh, de hemellichamen, laat de, hemel, de hemellichamen zijn, 23. Winim Shachba en daardoor werd aangetrokken, licht neshama naar de regel 24, naar drie kilim hagat. Van de Zeeran Pin. Am welke drie kilim hagad van de Zeeran Pin heetten: Abraham, Yitzchak en Jakob 25. Niet alo, werden de hagad waren de hagad opgestegen daardoor. Door dat licht, Neshama. Shama. We en zijn geworden tot Chabad. We 26: Abraham lechokma en Abraham is geworden tot Gogma. Yitzchak is geworden tot de en Jakob is geworden tot Dat. 27. Kia kilim de nishama nifhanim chabad van de kilim van de nishama worden geacht als chabad. 27 na de punt. Ora 28. Ya kilim de we nasa a le kilim de Hakat 29. Lehet amata euh, mishkan leor We Veor aruach Ve en het licht roach, 28, jarad le kilim neehi. daalde af naar de kilim van nehi. We naso nehi en de nehi, zijn geworden tot kilim van Gagat 29 omdat ze zij zijn nu geworden tot vertrek tot een woning letterlijk, tot een vertrek voor het licht roeg 29 naar de 20 30 kilim die hij gedashie in Mibia Wanneer hebben we de partzufo en 31. Ik ze bij komen? En werden uitgezocht voor hem in hem voor hem ja voor de zeeërantpint. Kilim van de nieuwe negi en die werden uitgezocht uit de bij uit de wereld in bij Wanneer de gebrulde partsoef en zij zijn verbonden werden verbonden aan zijn partsoef, zoals het uitgelegd is op zijn plaats. 31 naar de punt. Wanneer de laberj bij hem oren nevers, en het licht nevers werd in hem ingebed in de nieuwe nee. Waar 32 32 kimel maar zeg hem hebben het zorgen ze hier aan Nim Shahu, Migimil 33, Mama Rota Kodmim, Aykarim, Jemba Issu Kana. Weil u en deze drie uitspraken die ten behoeve van deze Zieran zijn 32, Niem Shahu zijn aangetrokken van drie voorafgaande essentiële spraken die in hier zoet zijn zoals boven gezegd.